Er is nog altijd een tekort aan burgerhulpverleners in ons land. Dat zegt de Hartstichting. Burgerhulpverleners zijn mensen die kunnen reanimeren... en worden opgeroepen als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt. Eén op de vier Nederlanders heeft een certificaat om te reanimeren... maar de meesten melden zich dan niet aan als hulpverlener... omdat ze bang zijn dat ze iets fout doen. Maar, zegt de Hartstichting... Als je niks doet, zal iemand komen te overlijden. Dus alle hulp is goed en alles wat je doet is goed... om die overlevingskans ja, omhoog te krijgen. Worden je bij de NOS ja, burgerhulpverleners... Zijn ...omdat ze vaak sneller ter plekke zijn dan een ambulance. Er woedt een grote brand in de Amsterdamse wijk De Pijp. Er zou aan de Ferdinand-Bolstraat een winkel in brand staan. Ook panden eromheen. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt met onder meer hoogwerkers. Er zijn meerdere mensen naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. De veiligheidsregio meldt wel dat de brand intussen grotendeels onder controle is. De Olympische Winterspelen. Ja, we staan weer op de vierde plek van de medaillespiegel. Amerika staat derde. Na nou, een gouden medaille op het onderdeel Monobob. Noorwegen nog altijd op één. Ja, gisteren pakte Xandra Velzenboer de zesde gouden plak hè, voor Nederland... op de 1000 meter shorttrack. Daarna werd ze natuurlijk gehuldigd in het Team NL-huis... waar ze werd toegesproken door haar bondscoach. Je brengt mij, het team, maar ik denk heel Nederland... in verroering met de ongelooflijke acties die je maakt. Hopelijk breng je ons morgen of vrijdag nog een keer terug naar het licht. Ik heb daar alle vertrouwen in. Ja, woensdag en vrijdag komt Xandra opnieuw in actie. Eerst zijn ze 3000 meter relay en op vrijdag is de 1500 meter shorttrack. Het weer nog. Zon en buien wisselen elkaar vandaag af. Het wordt maximaal 7 graden. Op de weg vanaf 20 minuten zijn op de A1. Daar is een ongeluk gebeurd van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Brugge en Hilversum Noord. 4 km 27 minuten. Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken. 6 km 20 minuten. Op de A7 naar Zaanstad kom je in 10 kilometer... tussen Apeldoorn en Purmerend met 38 minuten. En de A9 ook maar naar Amstelveen. 8 kilometer vielen tussen Heemskerk en Velzen. rekenen op 36 minuten. Het is 2 over 7. Het is een dinsdagochtendshow. Goedemorgen. Het is net 7 uur.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 back your music and trompeta 5 over 7, Dinsdag 17 februari. Het is show 1583. Seizoen 8 van Mathieu en Marieke. Goedemorgen Noemien. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. En goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Ja, het is vandaag natuurlijk ook de allerlaatste dag. Voor dit jaar tenminste. Voor de carnavalsfeeders onder ons. Zowel boven als beneden de rivieren. Na vandaag is het wel echt even klaar. Ja, ik ben daar nooit zo um, bewust van. Ben nooit uh, heel erg bewust van die carnavalskalender. Wanneer dat dan stopt en eindigt en zo. Maar dit is dan wel echt de laatste dag. Ja. Ik, ik heb jou er niet over gehoord. wel jij bent Jij komt van Tilburg. Ja, ik kom van Tilburg. Maar na 18 jaar ben ik daar ook weggegaan. In die 18 jaar ben ik nooit gevat door het carnavalsvirus. Hoe kan dat nou? Ja, weet ik niet. Mijn ouders die vieren het wel. Wij zijn eigenlijk oeteldonkers. Dus wij gingen ieder jaar naar Den Bosch. Maar toen ik een soort eigen stem kreeg in het gezin... een jaar of 14, 15 werd... toen heb ik gezegd, ik ga niet meer mee. Ik heb het gewoon... Ik heb het er niet zo op. Terwijl nu heb ik sinds kort heb ik een, een club vrienden. Dat zijn eigenlijk mijn pretparkvrienden. Dat zijn allemaal Brabanders. Daarmee ga ik dus op die, op die themapark, uh, thema, de themapark vakantiebeleving. Hoe dat uh, twee jaar ja, geleden? Ja, ja, ja, dan ga je echt op reizen. Dan ga je naar pretparken. Ja, dan ja, gaan we pretparkjes bezoeken. En zij zijn echte de carnavalsvier. Dus ik kreeg om half zes. Zojuist nog het laatste bericht uit een dampende feestent. Nou, ik ben nog even door de appbox gegaan. Ja, ik kan dat wel echt genieten van bijvoorbeeld Stephanie... die uh, volledig verkleed was als Cruella de Wild. Ja. Echt heel goed uitgevoerd. Kruella. Ik heb uh, Daphne gezien uitgedost als een soort ijsprinses... samen met een uh, vriendin of een zus of zo. Uh, Michael nog in een kikkerpak. Uh, ja, ik... Ik heb er wel bewondering voor. Dus mijn uh, schoonfamilie is Brabants. En uh, mijn zwager bijvoorbeeld en schoonzus... die zijn elke dag als iets anders verkleed. En dat, dat pakken ze ook echt goed aan. Goed dus daar krijg ik dan filmpjes en foto's ja. van. Maar ik weet ook nooit of ik nou echt jaloers ben. Want ik heb ooit een keer, toen ik een jaartje of dertien was... heb ik meegekarnaval met mijn neefjes in Limburg. Lang geleden. Dat is echt lang geleden. Ja. Ik weet nog dat ik toen volledig in het roze gekleed was. Maar ik was ook dertien. Dus je hebt wat, ja, wat ging ik doen, weet je wel. Zij waren vijftien. Ja, we dronken nog geen druppel. En ik weet ook nu gewoon niet of het iets voor mij is. Want het is buiten te koud. Het lijkt me binnen te warm. Ik hou niet van bier. Gedoe. Ik vind veel van de muziek geen ene reet aan. <lacht> en ik denk dat ik me kapot erger aan hoe lam mensen zijn. Kijk, je kunt alles zeggen. Want al die mensen die wel van carnaval houden... die liggen nu waarschijnlijk hun roes uit te slapen voor de laatste dag. Nou, het lijkt een anti-campagne voor carnaval. Ik lijk zo het van boven de rivieren. Waarvan maar... ze onder de rivieren overigens ook zeggen... blijf maar lekker boven die rivieren. Tuurlijk. Maar ik zat toch gisteren in de auto... Met wederom mijn geliefde Naas, me. en dat is een braambander. Ja, ja. En dat is ook niet een enorme carnavalsvierder. maar hij zei ik ga nu tegen, nu tegen het einde van carnaval lopen, ga ik toch even een paar liedjes opzetten. Oh ja, wat heb je? On... En ik werd toch gepakt door die carnavalshits. <laughs> nou, mensen, we gaan luisteren naar de nieuwe Spotify playlist van Marieke Elsinga. Lamme Frans, 24-delig noodpakket. 24-delig noodpakket. Ik heb hem vanmorgen al koud gezet. Breng maar bij me aan als je In een jaar wel goed bedacht, ja. 24-delig noodpakket, ja. echt leuk, echt leuk, maar helemaal gegrepen werd ik door het melodietje en vooral de tekst van Huub. Hang ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Ik ben ai ai Ik zie Kiki een blik trekken. Ai, ai, dit is niet jouw muziek, hè, lieverd. Zon, Dit is niet nee, jouw. Nee, echt. Is een dit? Is tekst. helemaal geen tekst? Echt leuk, AI. Maar absoluut favoriet, omdat ik zelf ook bij die mensen boven de rivier hoor... is het liedje van De Kapotte Kachels. Ik schub ze allemaal terug over de maas. Oh, deze ja. <laughs> Allemaal terug ja, over leuk. de maas. Oh, maar ja, stappen carnaval. Ik snap, schub ze allemaal terug over de Maas. Ja. ja, ja, ja. Dit snapte ik ook. Ik snap ook, schop ons allemaal maar terug over de Maas. Dat ja, okay. hoort ook mij nu over carnaval. Ik snap er geen reet van, ik heb er helemaal niks mee. Precies, maar wat genoot ik van de muziek? Een reden dat dit gezongen wordt, het, het car carnaval is, ik begrijp het voor bovensloters, want zo noemen wij uh, jullie in Brabant. Uh, gaat carnaval over alleen maar feesten, zuipen, uh, tongen met de buurvrouw. Dat is natuurlijk carnaval niet. Carnaval draait om tradities, om, om families en vriendengroepen die bij elkaar komen, die dus vijf dagen lang het leven vieren, vijf dagen even um, juist alle maskers laten vallen, carnaval is niet alleen verkleed, het is juist zijn wie je wilt zijn. Ja, en... hoe is het, prediker? Ja, maar ja. Nee, nou, ik oh, dat heb sta je het... zelf ook niet. Nee. We nee, staan hier nou om nee, te weten houden over carnaval. Ik, omdat ik het eigenlijk ook een beetje gevaarlijk vind dat we hier dan gaan zeggen, ja, het is alleen maar zuipen, als nee. je nu waarschijnlijk je roes uit te slapen Ach joh, ze schappen jou ook te geschubben je terug over de maas. Nou, het zou terecht zijn. Oh. Maximum.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 van deze week van Miles Smith met Niall Horn Drivesafe. De Olympische Winterspelen in Milaan. Vierde staan we op de medaillespiegel. We hebben gisteren weer goud gepakt. Sandra Velsenboer bij het Short Track. En in Milaan, daar zit Luc van de Sportredactie. En Luc, jij weet waar we vandaag kans op maken. Nou ja, zeker. Vandaag maken we weer kans op medailles... want op het programma bij het schaatsen staat de ploegenachtervolging. En ik kan me voorstellen dat na een ruime week Olympische Spelen... alle afstanden, afstanden, de tijden, regels, schaatsen... het allemaal een beetje begint te duizelen. Dus even een korte uitleg. Wat is de ploegenachtervolging? Bij de ploegenachtervolging rijden twee teams van drie personen... tegelijkertijd tegen elkaar op de 400 meter baan. De vrouwen rijden zes ronden, de mannen rijden acht ronden. De tijd van de derde rijder van het team... is uit uiteindelijk de eindtijd. En het land dat als eerste finished, nou dat wint. En dan ga je door naar de volgende ronde. En als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan verlaat je Milaan uiteindelijk met een gouden medaille in je handbagage. De mannen komen om half drie in actie tegen Italië in de halve finale. En de vrouwen komen uh, ja, iets voor drie uur in actie. Ook in de halve finale, maar dan tegen Japan. En wie onder andere deel uitmaakt van het vrouwenteam bij de ploegachtervolging is Joy Beunen. Zij kwam aan het begin van de Olympische Spelen al uit op de 3000 meter. En eind het daar als vierde. Nou, als er één plek is op de Olympische Spelen waar je niet wil eindigen, Zo. dan is het wel vierde. Dan ja. heb je echt helemaal niks aan. Matti, die sprak haar na de race bij een Milanese koffieteentje... om terug te blikken op die race. En ze had het onder andere over hoe frustrerend het is om na vier jaar trainen met lege handen te staan. Dat is ook wat, wat je dan, wat me dan wel dwars zit: dat je dan. ja, heb ik daar dan? alles voor gelaten, heb ik daar dan zo hard voor getraind. En dan heb ik dan daar dan mijn familie en vrienden soms af moeten zeggen, omdat ik andere plannen heb, zeg maar. Ja. Iets, ja, dat ik dacht van, ja, het is niet handig. Ik ga, ik ga rusten of ik ga nu, ik ga trainen of ik ga, ik moet uit de buurt blijven, want ik mag niet ziek worden en dat soort dingen. Ja, dat is, dat zijn offers die je moet doen voor, voor deze sport. Uh, en inderdaad, dat je dan uiteindelijk niks tastbaars hebt, dat vind ik wel pijnlijk vier jaar hard werken en dan met lege handen staan, dat dacht ik even niet. En daarom moedigen we vandaag Joy Beunen met het hele land aan op de ploeg achtervolgen. Ja, vlak voor drie uur in de halve finale tegen Japan. De mannen dus om half drie, de halve finale tegen Italië. Dat is het sportieve gedeelte van deze dag. Ja, Luc, ik heb mij gisteren toch weer een klein beetje zitten verbazen... over de avonturen die jij beleeft met Mattie. Jullie komen uit de bergen, jullie komen uit Cortina. Zijn nu weer terug in Milaan. Een hele reisdag gehad... Maar er is ook uh, geskiet. Tenminste, dat was de bedoeling. Ja. Ik wil daar graag deze ochtend, als Matti zo meteen wakker is, toch nog even een kleine kritische vraag over stellen. Met jouw goedkeuren. Ja, maar daar hebben we echt Mattie bij nodig. Dat is Tot zo, Luc. Yo, tot later.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 Allianz Direct. Nu bij Koebloe Korting op Beko wasmachines en drogers. Bestel de beste voor jou in de Koebloe app Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt...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 Ze hebben nu bij Quantum 15% korting op alle vloerkleden. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?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 De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage. Ga voor onderhoud of voor een nieuwe Vakgarage occasion... naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl Kim ik, goedemorgen. Twee voor half acht. De vertragingen langer dan een kwartier Die zijn op de 1 Een, een pechaval richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Apeldoorn-Zuid, 5 kilometer, 34 minuten. En op de A7 van Hoorn naar Zaan, Zaanstad... kom je tussen Apeldoorn en Purmerend-Zuid in 14 kilometer met 24 minuten. Veel buien vandaag met heel af en toe een zonnetje. Het wordt een graad of zeven. Annemarie heeft dat laatste niet. Ja, dat gaat nog maar eens over Odido. Want het telecombedrijf heeft klantgegevens, veel langer bewaard dan afgesproken, staat in het FD. Bij de cyberaanval van vorige week zijn daardoor ook gegevens van klanten die al tien jaar weg zijn buitgemaakt. Odido beloofde die maar twee jaar te bewaren. In totaal liggen de persoonsgegevens van ruim 6 miljoen mensen op straat. Ondertussen zijn ook veel internetklanten van Odido overgestapt na het datalek. Drie keer zoveel als normaal, schrijft het AD. Maar een handjevol mensen dat een diploma heeft om iemand te kunnen reanimeren... geeft zich ook op als vrijwilliger om dat echt te doen als burgerhulpverlener. Volgens de Hartstichting zijn mensen bang dat ze iets fout doen bij hun reanimatie. Ja, veel mensen die een diploma hebben, die, die melden zich dan dus niet aan. Um, burgerhulpverleners dat zijn mensen die worden opgeroepen... als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt. En ze zijn belangrijk omdat ze vaak te sneller te plekken zijn dan een ambulance. Dan nog even terug naar CV-gate van gisteren. Dat draait allemaal om D66er Nathalie van Berkel. Ze zou de nieuwe staatssecretaris van Financiën worden, maar haar CV klopte van geen kanten. En uh, daar stonden allemaal opleidingen die ze helemaal niet heeft gedaan of helemaal niet heeft afgemaakt. Nou, er was veel ophef over en ze heeft zich teruggetrokken als kandidaat staatssecretaris. Gisteravond heeft ze ook nog een korte verklaring gegeven. Ze zegt dat het nooit de bedoeling was om haar CV beter eruit te laten zien voor uh, dan hij in werkelijkheid was. Later komt ze nog met een uitgebreider verklaring, zegt ze. Ja, Het verhaal is dus dat zij een universitaire studie gedaan zou hebben. Een master bestuurskunde. Dat blijkt in realiteit maar een hbo te zijn geweest. Maar tussen aanhalingstekens. Daar heeft ze alleen de proppenduizen van gehaald. Mm -hmm. En toen wilde ze een pre-master gaan doen aan de universiteit. En die heeft ze nooit afgemaakt. Nou zegt D66 in de vorm van Rob Jetten, dat zij, deze Nathalie van Berkel... tegen de partij altijd transparant is geweest over haar opleidingsniveau. Maar de journalisten van de Volkskrant zijn hier dus achtergekomen. Die zijn er ingedoken. En dan ja, sta je dus wel in je hem. Ik merk dat ik het dus niet zo'n probleem vind, geloof ik. Kijk, ik vind, ik vind het uh, naïef van haar om te liegen op haar LinkedIn... of op haar misschien cv. Maar als D66 ervan af heeft geweten... en daarbij iemand is al zoveel jaren verder... je hebt zo'n enorme staat van dienst... iemand wordt niet zomaar staatssecretaris... dat word je dus niet alleen maar aan de hand van je opleiding... maar ook aan de hand van wat je allemaal hebt gedaan. Maar het zit er meer, dat legde de ook uit, in het vertrouwen. Dus ook bij de oppositie, die ze natuurlijk veel nodig hebben voor steun... Een bewindspersoon, je hebt een heel oog ambtsbekleedje... dat eigenlijk liegt, want er stonden echt dingen op die totaal niet kloppen. Die heeft ze er ook gewoon op laten staan. Ja, dat, dat straalt natuurlijk geen vertrouwen uit. En ze wordt onderdeel van het departement Financiën... waarbij de Belastingdienst onder je valt... Toeslagen, toeslagen ouders natuurlijk nog groot onderdeel. Ja, hoe kun je mensen vragen om eerlijk te zijn... als je dat zelf niet doet? Dus die hele zweem zit er omheen. Nou, En het is ook wel, ik bedoel, ik snap haar keuze dan ook wel... Om, uh, om, om te zeggen van ik zie van het ambt af... omdat ze niet wil dat het alleen maar hierover gaat... Dat terwijl ze, ja. het kabinet nog moet aantreden. Ja. Dus dat is een verstandige keuze. Het moet gaan om de inhoud, niet om haar persoonlijke verhaal. Dat is wat ze gisteren op X heeft geschreven. Enschede voert als eerste stad in Nederland een fatbikeverbod in. De stad in Overijssel verbiedt vanaf 11 maart... fatbikes in delen van de binnenstad tijdens winkeltijden... De gemeenteraad steunt het plan, maar er zijn twijfels... omdat het juridisch lastig is vetbikes te onderscheiden van andere e-bikes. Ja, dit wordt zo'n gedoe, jongen. Dit, wordt, dit, wordt zo dit is goed hoor dat een van die steden de eerste is... maar dit wordt een uh, ja, soort examen in de open lucht... Ja. waarvan maar de vraag is wat de uitkomst gaat zijn. Nou ja, het OM zegt ook, um, we gaan niet handhaven... omdat het verbod nog niet juridisch helemaal bindend is. Uh, eigen BOA's gaan controleren. Maar goed, daar zijn er natuurlijk ook al een, een tekort aan... Als je het overtreedt, het verboot, dan riskeer je een boete van 115 euro. Tot slot wel, Olympische winterspeler, shorttrackster Xander Velzenboer... is voor de tweede keer gehuldigd in het Team NL-huis in Milaan gisteravond. Ja, ze won natuurlijk gisteren weer goud, hè, dit keer op de 1000 meter shorttrack, En daar hoort een grote ontvangst bij, en dat kreeg ze ook. Team huis laat je horen voor Xander Velzenboer! Ja, ze is ook nog niet klaar op de spelen. Ze doet nog mee aan de 1500 meter en de aflossing. Music. Mattie en Marike. Onderweg naar Ja of Nee naar Damien en David met Tyler. I know. I've been before. Yeah. Yeah. Yeah. yeah, oh the only really wanna know if you're ever gonna let me go Voorzet ironic. Ja, nee, ja, nee, heel land speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. V-A-N-E-E. 10 uur of half 8, 3 toppets, 3 seconden bedenktijd. Bij ons gebracht door Kiki. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het eerste? In een restaurant bestellen via een QR-code. 3, 2, 1. Ja, nee. Aan. Ja, ik vind het heel ongezellig. Ik weet, in corona kwam natuurlijk de QR-code op de tafel. Die kwam uh, die, die, die, die in, in zwang. En dan kon je via die QR-code... kon je dan gemakkelijk uh, contactloos ja. alles regelen. Ja. Maar nu vind ik het heel ongezellig. Deze. En ook, het zorgt er ook nog eens voor dat het onduidelijk is... dat maar moet je nou via de QR-code bestellen? Of mag je ook bij personeel bestellen? Oh, dat snap ik. Die verwarring snap ik. Die is vervelend. En er is ook vaak dat ik aan, de, aan, aan, aan het personeel even wat wil vragen. Of dat ik bijvoorbeeld wil zeggen, ik wil geen rode ui over mijn salade. Hm. Ja, dan moet je dan weer... Hoe geef je dat door? Ja, opmerkingenvakje gebruiken. Oh ja, jij bent er gek op? Ja, ik ben er echt gek op. En waarom? Nou, omdat ik uh, vooral het uh, probleem vaak ervaar... dat als ik eenmaal besteld heb en ik heb gegeten en gedronken... en ik wil graag afrekenen, dat ik niet meer besta. Ik besta niet meer. Ik ben namelijk een tafeltje dat is afgevinkt. Tafeltje 127, maar die leuke jongen die frisse bijna veertiger zit... Ja. He, met zijn Caesar Salad en zijn glaasje Cola Zero. Die heeft al gehad. Dus we kunnen ons focussen op andere mensen. En dan moet ik lang wachten tot ik contact heb om eindelijk o. eens een keer te kunnen betalen. Ik loop dan altijd gewoon naar de bar. Nee, nou oh ja. ja dat ik, vind ik zo Dat is van agressief, vind ik oh, dat. Nee. Ja. Kan ik afrekenen? Mag ik afrekenen? Ja, mag ik afrekenen. Ja, dan nee, is het gewoon te lang geduurd? Nou ja, dus, dus dat, ja, dat is ja, een beetje naar de mijn ja. QR-code. Je bestelt, kijk, ik vind het wel heel lullig. Ik, ik heb natuurlijk, of natuurlijk, ik heb een eigen kroegje in, in Utrecht, samen met mijn vrienden Bas en Chris. Um, daar is natuurlijk ook wel, FOI is daar een belangrijk inkomen voor de mensen achter de bar. Ik vind het wel inderdaad een ding dat als je bestelt met de QR-code dat je vaak al meteen betaalt. Dus de service, ja, waar ga je dan nog een soort van waardering uitspreken? Weet je waar denk ik het ook in zit dat jij gek bent op de QR-code? Jij bent natuurlijk eigenlijk, uh, heb jij liever geen contact met mensen dan wel. Zo min mogelijk. Toch, dat is ja. toch zo. Jij bent zeg maar het type radio-DJ dat graag ja. je staat graag achter de draaitafel zodat je niet op de dansvloer hoeft. Dus jij bent dat type ja. En daarin zijn wij natuurlijk water en vuur, zijn wij yin en yang. Ja, die hoef ik helemaal niet. Ik wil wel rode ui op mijn salade. Dus het maakt niet uit. Oh, ik ik weet precies wat ik wil. Tweede toppen, Kiki. Biljarten. Three, two, nee. nee. Is dat ook poelen of niet? Nee, poelen vind ik wel leuk. Oh ja, wat is het verschil dan? Uh, zit, bij biljarten zitten er geen gaten in. Uh, in wat? Uh, de tafel. Okay. Of is dat uh, weer snoeker? Of driebander. Oh, oh ja, snoekers, ook weer iets anders. Nee, ik heb ook allemaal vrienden die het wel doen... die vraag dan uh, zullen we een lekker een avondje gaan biljarten in de stad. Of dus poelen of snoekeren. Ja, oh. het is voor mij één pot nat. Ik weet het niet, ik ken het verschil niet. Poelen ben ik wel echt bij. En ik heb soms, net zoals dat je dat ook bij bolen kunt hebben... soms heb je een avond dat je er opeens heel goed in bent. Ja, oh ja. En dat je de mensen met wie je dan bent ook echt versteld doet staan... van hoe goed je kunt poelen. Ja, weet je wat dan het gevaar is? Nou? Dat je dan in de aanloop naar een volgende avond... dit gaat gebruiken als een soort van oppompen van jezelf in dat groepje. Dat je dan zegt, omdat je de vorige keer zo goed was... nou weet wel, ik ben heel goed hoor nee. in bowlen of poelen. Ik weet van mezelf dat het gewoon een toevalstreffer ja, is. Dat ik ja. die avond gewoon een goede bal heb. Maar oh ja. ik ben daar in principe in de basis niet goed in. Het belangrijkste verschil is dat pool wordt gespeeld op een tafel met zes pockets. Dat zijn inderdaad gaten om ballen in te potten. Biljart wordt gespeeld op een tafel zonder pockets. Nee, dan blijf ik bij mijn 900 biljart. Meetrommelen met muziek? 3, 2, 1. Nee. Nee, ik hoorde dat onze collega en mijn zus Jo Winkels dat wel doet. Die trommelt mee met zijn muis. Maar de hele uitzending lang. Ja. Dus die zit gewoon. Dus dan hoor, dan hoor je muziek en dan. Uh... Voor Joost heet het zo, dit doen. Wij hebben hier uh, bij Q, hebben we natuurlijk allemaal muzikale mensen... die ook uh, veel achter de schermen werken. Nou, uh, veel van jullie uh, redactie hoor je natuurlijk op de radio. S ochtends, maar er dus zijn heel veel mensen die je niet hoort... die werken wel heel hard mee aan de programma's. Zo heb je hier ook uh, Jaron. En uh, Jaron is uh, de drijvende kracht achter de Nederlandse top 40. Alles wat ik vertel op vrijdagmiddag... en wat ja. Stefan op zaterdagmiddag vertelt... komt uit de koker van Jaron Elbers. Oh. En Jaron is ontzettend muzikaal. En die trommelt de Hele uitzending mee. Die heeft zelfs, toen hij nog stage liep bij Kai, dit is inmiddels, nou, ik denk tien jaar geleden, uh, heeft hij een, uh, een, uh, een hoed gekregen, een sombrero, die hij opkreeg als hij zat te trommelen. Zodat hij dan dus wist: hé, hey, ik ben weer bezig. Oh ja, want het is namelijk bloedirritant. Maar dus, ja, dus we houden enorm van muziek, maar niet te veel. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E. -E. Hey, son, I wanna show.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 Sans motive, parfois je zorgt voor een cœur die s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien m'attriste. Laisse-moi partir d'ici. Pour gardez de sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait kiffer de kerk, on est plus.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 Un endroit où tout le monde s'en de ma life Je me tire Ne pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sens mon cœur qui se rendurcit si, C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste Laisse-moi partir moi d'ici Pour garder le sourire je me dis c'est qu'il y a pire Si c'est comme ça va faut que la vie d'artiste Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est plus Plus me guistoph, ne réfléchis plus vasile. Parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je fais devenir stop. Ne réfléchis, plus me guis, stop, ne réfléchis, plus vasis. Je me dis non pas pourquoi je suis parti sans mentir. Formerly known as Met Regime. Tegenwoordig gaat hij door het leven als Regime. Metre heeft hij achter zich gelaten. Oh joh. Ja, als je een liedje van een regime ziet en je denkt: Goh, zou dat Met Regime zijn? Jazeker. Schmetier hoorde je bij Q-Music? Kan ik een klein beetje jodelen ergens op? Is er iets, een lekker Tiroler-achtig. Een je Dingetje. Ja. Ja. Je heeft mij laatst verteld, dat ging een tijdje geleden over Roland in het nieuws, dat ik het heel goed kan. Ik dacht, ik test het even op jou. Ik kan ook gewoon nee zeggen als jij een vraag stelt. Heb ik iets om over te... dat jouw... heb jij nog nooit gedaan. <laughs> je zei altijd op alles ja, schat, en je vond het heerlijk. Wat wil je? Waar wil je naartoe? Ik wil iedereen die gaat wintersporten, of op dit moment op de latten of de snowboard staat, wil ik vragen zich te melden in de Q-app. En eigenlijk het enige wat ik van je nodig heb, is laat me weten of je skiet, of dat je snowboard. Wij, Domien, denken namelijk dat wij kunnen horen aan wat iemand vertelt zonder dat hij zegt of hij skier of snowboarder is... of die op de latten staat of op een snowboard. Kijk, ja, er zijn natuurlijk gewoon twee typen mensen. Je hebt de skiers en je hebt de snowboarders... maar dat zijn ook echt in de basis, denken wij... we hadden het hier tijdens de muziek over... dat zijn in de basis andere mensen. Ja. En wij denken te kunnen, te kunnen raden... dus zonder echt inhoudelijke vragen te stellen... over op welke manier je dan op de snowboard staat... of op welke manier je op de lange latten staat... kunnen wij door middel van vragen erachter komen... of jij een skier bent of een snowboarder. Ja, dus laat in de, app, uh, in de appbox weten of je skiet of snowboard. Ja, ik nou, denk... Nou, ik denk dat mensen wel meteen denken: nou, ja, maar wacht even, dan kun jij het natuurlijk lezen. Wij doen nu, doen wij hier altijd vier. We drukken op het kruisje ja. en wij zien helemaal niks meer. Ja. Miley Cyrus komt de dank aan zo meteen. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.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 Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Even opstarten, even ontbijten, even sparren.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 Plus. Nu bij Ikea, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% Ikea Family Korting op je Pax Kledingkast... en 20% op bijpassende verlichting en opbergers. Shop nu online en in de winkel. Ikea, een wereld aan ideeën. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Pepsi, Cici en 7up. Per anderhalve liter, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Start je dag zonder barst. Opgelost, autotaalglas. MUZIEK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 Elke dag zijn er in Nederland mensen die een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. Dan is het heel belangrijk dat je binnen zes minuten reanimeert en de AED aansluit. Al dus de hartstichting bij de NOS. Eén op de vier Nederlanders heeft een certificaat om te reanimeren. Maar de meesten melden zich dan niet aan als hulpverlener. Want ze bang zijn om iets fout te doen. Veel internetklanten van Odido zijn de laatste dagen overgestapt naar een concurrent. Het zijn er drie keer zoveel als begin deze maand, zegt een overstapsite tegen het AD. De Odido melde pas een groot datalek waardoor gegevens van miljoenen klanten op straat kwamen te liggen. Ook van mensen die al lang niet meer bij Odido zaten. En koophuizen zijn vorig jaar bijna overal duurder geworden. Gemiddeld bijna 30.000 euro, zegt het CBS. De duurste huizen vind je in Bladicum, Daar betaal je gemiddeld meer dan een miljoen. Een jaar eerder was Laden nog de duurste gemeente. Die onder de drie tonnen huis wil, moet onder meer naar het Limburgse Kerkrade. En hier is een record verbroken tijdens het carnaval gisteravond... in Veldhoven, Brabant of Rommelgat, zoals de stad eigenlijk heet tijdens carnaval. Ze hebben daar een wereldrecord polonaise lopen neergezet.